Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Italiaanse politiek heeft geschokt gereageerd op de bomaanslag bij een modevakschool in Brindisi. Daarbij kwamen 16-jarige studenten om. Zeven mensen raakten gewond. Premier Monti zei dat de Italiaanse overheid alles zal doen om deze criminelen aan te pakken. De maffia mag nooit meer de overhand krijgen, zegt Monti. De modevakschool waar de bommaslag plaatsvond... is vernoemd naar de vrouw van anti maffia rechter Falcone. Het is de komende week 20 jaar geleden... dat het echtpaar door de maffia in hun auto werd opgeblazen. Premier Monti en president Napolitano... betuigden hun medeleven met de familie van het slachtoffer.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 De hockeyvrouwen van Den Bosch zijn voor de veertiende keer in 15 jaar landskampioen geworden. Het tweede duel met Laren in de best-of-three finale eindigde in 1-1... waarna de ploeg in de shootouts de overwinning pakte. Het weer vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Morgenochtend bewolkt en in de middag opklaringen. In het binnenland is er ook nog kans op een onweersbui. Temperatuur ligt morgen tussen de 18 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Vanuit de Amstelfoyer in Carré. Uh, terwijl de muzikanten van het Tetero zich alweer naar hun uh, instrumenten spoeden. omdat ze straks gaan spelen. Uh, vertel ik u even wat wij nog meer kunnen verwachten dit uur. Uh, Joop Daalmeijer komt langs, de voorzitter van de Raad voor Cultuur. Aanstaande maandag brengt zijn raad. het eerste belangrijke advies uit aan uh, de staatssecretaris. over hoe het uh, de komende jaren met de, uh, ja, met, met de cultuur in Nederland uh, moet. Het kunst en cultuur. Uh, verder aan tafel Robert Sandvliet. Mooie tentoonstelling in uh, Den Haag in, in, het, in het Gem. En uh, je hebt, Robert, ik zie dat je de, de nieuwe kataal. Die, die is zo ongeveer nog warm. Ja, dit is de eerste handgebonden versie. Dus die, uh, hij klopt nog niet helemaal, maar hij is bijna helemaal goed. Ja, er zit een trots man hier. Ja, daar ben ik wel heel trots op. Dat pluk, ja. Ja, ja. Ook aan tafel Hans en Hartog Jager, die je straks beeldende kunst gaat bespreken. Onder andere over René Daniels wil je het hebben. Ja, heel graag. Een van ja. de grootste schilders na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die heeft nu een grote tentoonstelling in het Van Abbe in Eindhoven. En kunnen we het ook nog even over de Charlotte prijs hebben straks met jou? Ja, voor twee ja. derde wel. Vo voor twee derde wel? Ja, die architecten weet ik niet zoveel oh, van. Oh, weet ik niet zoveel van. Ja, goed, goed. goed, goed. Eerst gaan we eventjes met, uh, kan met uh, de Croisette. Ik weet niet of ze daar staat in ieder geval. Het filmfestival van Cannes is in de volle gang. En uh, Dana Linsen die is daar. Die houdt de vinger aan de pols. Die kijkt, uh, die, die, die kijkt zich uh, een, een slag in de ronde, denk ik. Waar, waar ben je vanmorgen geweest? Ben je ook vanmorgen nog bij een film geweest, Dana? Ja, ik ben vanochtend bij Lolles geweest. Waarvan het scenario dat popmuzikant Nick Kees is geschreven. En nou, het was een vrolijke, vrolijke film. Prachtige, ik wou net zeggen, Lyrics altijd dat hij nogal een voorkeur heeft voor uh, alles wat met uh, Amerika en met bloed en met doom te maken heeft. En dat ja. was ook in die film volop aanwezig. Met ook mm. muziek die hij zelf heeft geschreven. Dus wat mij betreft is de zaterdag alweer geslaagd. Ja, even over dan toch maar ook het weer. Want Kan uh, is altijd de zon overgoten en met fotoshoots uh, in, in, de, in de volle zon, is dat nu ook een geval, of niet? Nou, als we echt aan weerberichten moeten gaan doen, dan is het wat wisselvallig. Ah, en dat is misschien ook wat wel voor het programma kan gelden. Nee, maar er zijn we buien gevallen. En ik ben nu ook ergens weggedoken, een beetje uit de wind. Een <laughs> rustig plekje van de boulevard de La Croisette. Waar ja. dan uh, ja, in de verte uh, al het geroezemoes en gatoen bezig is bij de hotels. De limousines en de sterren en de handtekeningen, de jagers. Terwijl dan één deur verderop ernstige journalisten alweer naar de volgende persverstelling gaan. Ja. Ja, ja. Zeg, maar wat kun je zeggen over de, over, de, over de sfeer van het festival en over het niveau? Is het, is, het, is het een beetje te doen dit jaar? Ik vind het een heel goed festival tot nu toe. Weinig natuurlijk hm? kan je daar echt over concluderen na drie dagen. Maar het ja. is uh, divers. Want dat was van tevoren, dacht men, oh, dit zijn alleen maar uh, grote namen. Veteranen die er al veel geweest zijn. Uh, kunnen die ons nog wel verrassen? Nou, wat mij betreft wel. Of dat nou inderdaad een film is zoals Lawless... Van Zo'n heel koud Australische regisseur die ook The Road bijvoorbeeld heeft gemaakt. Of zoals gisteren van een andere kampwinnaar uit Roemenië. Ja. Um, Christian Mungiu. dat is misschien een minder bekende naam. Maar dat zijn in ieder geval wel door de uitersten waar het zich tussen afspeelt. Tussen genre en uh, hoge kunst. Het is wat rustiger dan de andere jaren. Dus laten we zeggen dat de economische crisis wel uh, toeslaat. Iets minder oh, glamour, iets minder... Ja, ja. Maar aan de andere kant heeft dan weer zo'n film als de dictator... die hier helemaal niet draait, toch voor elkaar gekregen... om de hele voorgevel van haar hotel te kapen. En in van Cessie Berne-Cohen is dat, hè? Van, uh, van in Boorraad, in die de, man. De, ja, die is afgelopen week in Nederland uh, in première gegaan. En die pikt natuurlijk een graadje mee van het feit dat de hele... Wereld per se hier verzameld is. En ja, dus het is de natuurlijk een mooie re reclamezuil, in feite. Zeg even een andere. Ik wil nog even over een film hebben. Uh, de Dat uh, is een film van de Franse filmmaker Jacques Odiaar. Uh, uh, ja, daar was jij tamelijk enthousiast over, begreep ik. Daar was ik enthousiast over. En uh, ja, Odia heeft hier natuurlijk ooit met een profet al prijzen gewonnen. En vanochtend heb ik Matthias Schoenaars gesproken, die een van de hoofdrolspelers van, van de film is. En um, ja, die daar eigenlijk, ik weet niet voor degene die gunstpotten hebben gezien, die ook genomineerd is voor een Oscar, waar hij ook een hele fysieke rol in speelt. In deze film heeft hij ook weer een hele fysieke rol. Hij is een straatvechter die niet alleen uh, tijdens gevechten klappen krijgt, krijgt toegediend, maar ook letterlijk van het leven, wat hem niet heel erg welgevallig is. En dat is prachtig om te zien. En hij speelt tegenover Marion Cotillard echt. ...Franse ster. En de helft van de film is opgenomen in Kamp, Dus het was ook leuk om met hem daarover te praten. Dat hij hier natuurlijk uh, vorig jaar in het najaar... Het er heel rustig was, aan het draaien mm -hmm. was. Onder andere ook zwemscènes. En nu uh, ergens nu kan dat niet, uh, hoog, ja. hoog boven het alles uit, toren en daar weer op neer kon kijken. Ja, Nog even heel maar... kort, uh, Daarna, naar welke, naar welke films uh, kijk je uit? Tot slot. Ik kijk heel erg uit naar Michel Haneke die een mm -hmm. film heeft gemaakt... waarvan allerlei geruchten over gaan. Dus het gaat over een ouderstel die de zorg voor hun volwassen dochter krijgt. En mensen denken, van gaat dit over euthanasie? Of waar gaat dit naartoe? Dus dat zou nog wel eens een klein schandaaltje kunnen gaan worden. En On The Road natuurlijk, de film die ook al vanaf deze week... zelfs in Nederland te zien zal gaan zijn. Parallel aan het festival, de Jack Kerouac-verfilming... Um, ja, een iconisch verhaal die hm. elke backpacker ter wereld in zijn rugzak heeft zitten. En dat ja. bij iedereen heeft gelezen. En als je het niet hebt gelezen, dan ken je dat gevoel van on the road. Dus dat zal hopelijk ook wel een van de verrassingen van het festival worden. Goed, nou uh, hou ons op de hoogte. Uh, en anders ben je te volgen uh, elders op Radio 1. Want uh, uh, je bent zo'n beetje de correspondent al daar. En geniet vooral van de... Absoluut. Het Monden en een Leven yeah. daar ook uh, buiten de filmzalen. Dana Linse vanuit Cannes was dat. Dag. Dag. Dan gaan wij uh, naar de live muziek. Hij heeft zijn gitaar inmiddels weer omgangen. Uh, uh, Volker Tetero. Uh, uh, en gaat er ook iemand zingen dit keer? Ja? Oké, okay, straks pas. Nou, dan gaan we weer instrumentaal. Uh, expected in 2009. Hier is tetro. De uitzetten en dan de, de gitaar in de, in de standaard. Ja, je, nu mag je wel uh, hierheen komen, hoor, uh, Volker. Ja, dat Mooi het mooi geluid van die vennert trouwens. vind ik prachtig. Vind je, Robert Sandfried, vind, vind je dit mooie muziek? Of ben je van een heel andere Ik ben genres? van een ander soort genre, maar ik, ik hou van jazz, hoor. Als uh, jij ja? aan het schilderen ja. bent, heb je dan muziek, muziek op? Staan? Nou, ik zet meestal wel muziek op, uh, maar... Um... Als ik eenmaal aan het werk ben, dan hoor ik niks meer. Dus dan, dan hoor je niks meer? Nee, dus van de meeste cd's ken ik de eerste nummer. De eerste nummer en voor de rest dan... Dan gaat de, de concentraties dermate dat je als een soort nou, dus tunnel... Dus focus focus. Focus. Ja, ja dan ja. Ja, ben ik er echt mee bezig, dus dan hoort niks. Ja, ja. Nou, dus het betekent, Volker, dat je als je een cd maakt altijd het eerste nummer... Ja. Is het belangrijkste. Is dat Sowieso. Ja, ja, zeker. Ja? De opening, ja. daar, moet, daar moet het van komen. Ja. ja. Ik zei net uh, dat uh, de, de, op een echte Fender wordt gespeeld. Jij, die hebben altijd iets van... Ik speel op een echte uh, Les Paul of een uh, of Wat is dit voor een gitaar? Ja, dat is, ja ik, ik ben niet zo'n gitarist nee? misschien. Ik uh, speel op allemaal rare dingen. het maakt je niet uit. Het maakt wel uit, moet wel goed klinken... maar ja. het is niet per se een oude uit 1840-gitaar uh, <lacht> of zo. Dat is opmerkelijk, want dan hoor je toch altijd... Nee. dat mensen over hun gitaar beginnen van... Uh, ja. uh, Sorry. Je, nou nee, nee, nee <laughs> maakt maak het ja. niet uit. Ja. Uh, uh, maar, maar de gitaar in zijn uh, geheel, of als zodanig... Uh, speelde wel een ondergeschoven rol, vond jij, in de, in de, in de funk. En daar moest iets aan gebeuren. Ja, dat, dat vind ik wel aardig omschreven, zeg maar. Ik, uh, de, de funk heeft altijd een, de gitaar een begeleidende rol. Mm. En uh, uh, ik ben zo eigenwijs dat ik mijn eigen verhaal wil vertellen... in melodie en in uh, ideeën over improvisatie en zo. Ja. Dus, dus moet ik dan maar de hoofdrol spelen. Ja. En dat uh, doe ik dan met deze club. Ja, en, en betekent het ook dat ook dat je heel veel uh, veldwerken... heel veel pionierswerk moet verrichten? Of... In, in welke zin? Nou ja, als je wilt dat die gitaar een belangrijke rol krijgt... Dan moet, je, dan moet je toch hard aan de slag, of niet? Ja, maar ik ben sowieso behoorlijk hard aan de slag ja. de afgelopen... Je bent de man met een missie dus. Absoluut. Nee, ik heb de, de, de missie voor de funk zeg maar, samen met uh, heel veel anderen. Maar ja. uh, de, de, de, de funk mag meer in Nederland uh, verspreid worden. Zeg ja. maar. En hoe pak je dat aan? Veel optreden uiteraard? Dat is wel de bedoeling. Ja. Maar dat uh, moet nog komen, zou ik maar zeggen. We hebben nu de cd uit en uh, zijn druk bezig en uh, met bijvoorbeeld hier spelen. En uh, ja, dus, dus uh, op die manier willen we het laten horen. Ja. Ben, ben jij fulltime uh, muzikus? Maar ja. Ben jij alleen maar met de muziek bezig? Ja. ja. ja. Dat, dat, dat lukt ook? Ik bedoel, we hadden het in het vorige uur hadden we het, uh, over de Boy Edgar-prijs. En daar zei de jury, de voorzitter, die zei van... Ja, het is heel belangrijk dat iemand uh, nou ja, zich, zich verkoopt ja. ook. Dat je je laat ja. zien. Ja, ja nee, ik, ik probeer mezelf uh, op diverse wijze te verkopen. Maar ja. uh, ik ben ook heel erg een sideman van andere bandjes. Dus mm -hmm. dit is mijn echte project, zeg maar, mijn eigen muziek. En hier ben ik dan heel erg trots op: van dit moet uh, de wereld veroveren. Ja. Dat gaan we ook doen. Ja. Maar ondertussen moeten we ook nog. Uh, er is ook nog een gezin thuis. Dus dan spelen we ook nog, zeg maar, uh, ja. met andere mensen. Speel je ook nog eens thuis gewoon? Voor de kinderen. ja. zeker. Ja. Ja, goed zo. Ja, goed, goed uh, rond kwart voor vier nog een, keer, nog een, nog een ja. nummer. Ja. Get Called Up. En ja. dat is dan uh, de promo-single ook, geloof ik. Single, toch? Ja, ook nog. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, voor meer informatie over de band, de CD en optredens... die is nog geven, www.tetteromusic.com. En u kunt ze ook volgen op Twitter, at Dit is Opium. Ja, dan ga ik met uh, Robert Sandvlie praten over, uh, over zijn, uh, zijn catalogus en over de tentoonstelling. Hij behoort tot uh, de schilders van dit moment uh, in Nederland. Ja. ja, dat is zo. Het staat hier ook. Ja. Uh, <laughs> <grijg> Maakt uh, grote abstracte doeken, waarbij het uh, schilder als ambacht voorop staat. De afgelopen vijf jaar onderzocht Sandvliet het werk van de klassieke meesters... als Vincent van Gogh en Pablo Picasso. En het resultaat is vanaf deze week te zien in het gem in Den Haag. Het zijn enorme doeken, fraai. Uh, en uh, door critici wordt wel gesproken over het einde van de schilderkunst. Maar jij bewijst in feite het tegendeel, toch? Nou, over het einde moet je Hans vragen. Ja, Hans er toch jaren gezien hier over tafel. Die, die gaat weet er op, alles van. Op alles wat jij zegt gaat hij uh, onmiddellijk reageren, denk ik. <laughs> maar uh, voor mij heeft dat... Uh, nee, kijk, de schilderkunst bestaat natuurlijk al 2000 jaar. Dus ja. wij hoeven ons helemaal nergens zorgen om te maken. Gaat gewoon lekker door. Ja, kijk, het ga, hij wordt doodverklaard en uh, we kunnen gewoon weer verder. Dus hoeven we ons helemaal geen zorgen Ja. Meer. Om een, een beetje een idee te krijgen van, van het soort werk wat jij maakt. Ik zeg altijd, het is heel groot. Het is een, uh, ja, maar, een, maar je zei abstract, maar het is eigenlijk niet abstract. Bedoel, het is eigenlijk toch wel figuratief. Ik mm -hmm. bedoel, de, de, op, enkel werk hierna. Uh, na, maar uh, de meeste werken hebben wel toch een, een, een figuratief oorsprong. Ja. Ja, b, b, om, om een idee te geven aan de luisteraar. Wat voor soort werk je maakt? Zou jij één doek van jezelf, waar je uh, heel enthousiast over bent en waar je ook de link kunt leggen met het oorspronkelijke voorbeeld. Zou je dit willen beschrijven? Ja, dan moet ik even kijken hoor. Even, het is zo makkelijk als ik het plaatje dan heb. Uh... Wat zo uit het hoofd? Nou weet je, ik begin gewoon even met uh, een van de eerste werken die ik gedaan heb. Het, is ook het vroegste werk uh -huh. wat ik hernomen heb. Dat is naar een ets van uh, uh, Rembrandt. Uh, dat heet Schelp. Het, is een, eh, het werk van Rembrandt is eh, ja, ongeveer 12 bij 15 centimeter. Een heel klein etje. Waarom ik dat gekozen heb, is om, eh, omdat Rembrandt eigenlijk in zijn hele oeuvre... bijna alleen maar eh, mensen en historische stukken geschilderd heeft. Maar ja. nooit stillevens. Dus ik vond het wel heel leuk om één keer een soort van stilleven eh, erin te... Om juist dat werk dan eh, te hernemen. Mm -hmm. Het heeft ook mee te maken dat die, dat soort schelpjes... Uh, door andere schilders ook wel uh, geschilderd is. Bijvoorbeeld Jan Mankers of zelfs uh, Jan Andries heeft hem ook een keer wel gebruikt. Ja. Dus uh, dat vond ik wel leuk om, om zo'n werk dan te nemen. En om daar je eigen draai aan te geven. Nou, ik, ik vond het meer interessant om die, dat, dat idee van dat stil leven, van zo'n schelp mm. uh, in, een, um, in een schilderij te onderzoeken. Dus ik vroeg me eigenlijk meer af van uh, hoe heeft Remmel dat gedaan? En hoe zou ik dat doen? Nou, ik maak grote schilderijen, dus bij mij wordt het al een stuk groter. De 12 centimeter wordt ongeveer opgerekt tot 3,70 meter 70. Dus dan heb je een beetje een idee. En het gaat mij niet zozeer om het schilderen van die schelp... maar ik wil juist dat die schelp oplost in zijn achtergrond. Ja, je wil dus niet uh, exact een kopie maken van wat Rembrandt heeft gedaan... want dat is niet interessant. Nou, ik heb ook niet de illusie dat ik dat, dat, dat, dat, ik dat beter zou kunnen of zo. ja. Dat zou gewoon heel erg naïef zijn. Dus, um... Het is ook heel erg een zandvliet, vind ik zo mooi. Ik zit nu net te kijken in de ja? catalogus. Leg eens uit, Hans Den Hartogjarige, wat je daarmee bedoelt. Ja, je herkent die schelp namelijk wel. Maar Robert schilt bijvoorbeeld met een bepaalde soort toets... waarbij hij de kwast op het doek zet en hij een soort veeg geeft. Mm -hmm. Een soort stevig veegje. Ja. Uh, wat heel vaak terugkomt in zijn werk. En dat zie je hier heel nadrukkelijk. Die veeg die bouwt eigenlijk die schelp op in witte en zwarte vlekken. Kun je, kun je, kun je zeggen dat het allemaal losse vegen zijn die, die op, din, op, op die manier... Uh een schelp vormen? Of? Ja, hier kun je zeggen, die schelp die heeft een soort van structuur... van allemaal zwarte puntjes eigenlijk. Die, die, die dan een soort van verloopt, een soort konisch verloopt. Ja. En wat ik gedaan heb, is die zwarte puntjes ook in de achtergrond brengen. Uh, en het licht, het wit uh, en het licht en ook witte vlekjes... daarmee heb ik een soort van die achtergrond en die schelp... met elkaar een soort van verweven, waardoor het één beeld wordt. Het is dus niet een, een ding op een voorgrond of een, op een achtergrond. Uh -huh. Maar dat het... Uh, ja, oplost in elkaar. Ja, het mooie is ook, je, je, je moet echt afstand nemen van een schilderij om... Nou, ik, ik, voor mij hoeven mensen de schelp niet te zien. Dus ik vind het heerlijk als mensen naar zo'n schilderij toelopen... en dan echt gaan kijken naar de verf en naar het licht in het schilderij... en hoe het gemaakt is. En dat als ze dan een, een rondje door de zaal gelopen hebben... en ze stuiten er dan nog een keer op van een afstandje van een meter of zes, zeven... dat ze dan opeens die schelp zien. Dat vind ik wel zo mooi. Ja, want er is nog zo'n uh, schilderij wat, wat, wat, wat mij aan dit doet denken. Dat is een schilderij van drie schedels die op elkaar liggen. Ja. Dat bestaat uit allerlei losse, wat Hans beschreef, uh, vegen. En pas uh, nadat ik, wat jij zegt, dat rondje had gemaakt in de zaal, kwam ik terug. en yes. zie ik ver, van, hey verdraaid, het zijn inderdaad drie ja. schedels op elkaar. Ja, bij die, dat is een werk naar Cézanne, uh, Pyramide de Kran. Daar, daar werkte we op een soortgelijke manier. Mm -hmm. ja. ja. Dat is wel heel leuk. Ja. En waar bestaat het nou het onderzoek uit voor jou? Wat, wat, wat, uh, wat... Nou, dat is per schilderij verschillend. Ik bedoel. Uh... Uh, kijk, bijvoorbeeld toen ik de uh, uh, Leaven Mist nam... waar ook bijvoorbeeld uh, van uh, Jackson Pollock, weet je, van die drippings... Ja, dat is een schilder die heel erg... hij liet de, de, de, de verf echt gewoon lopen op het doek en zo. En nou, hij, liet, hij, liet de kwast, hij liet eigenlijk de verf van een kwast... Of nee, eigenlijk gewoon ja. uit het blik over het doek heen druipen eigenlijk. Dus je spatters en spetters kreeg je dan. Ja. Om uh, met dat werk, om dat werk te hernemen zonder die spatten en spetters, om het zo maar te zeggen. Dus zonder de taal van uh, uh, Pollock. Dus... Uh -huh. Kijk, elk schilderij heeft een... Je moet eerst steeds dat schilderij uh, zien te doorgronden... om te, erachter te komen, waar gaat het nou om? En bij Levin de Mis denkt iedereen van... Um, Pollock het zal wel over die druipers gaan. Maar het gaat dus niet over die druipers. Waar gaat het dan wel om? Nou, Voor mij is het, is het eigenlijk gewoon een... een, uh, een um, het gaat natuurlijk vooral over, over een soort van spirituele energie... die in zo'n beeld zit. Maar ik geloof ook dat, dat er achter dat beeld... van die, van die spetters en die spatters... Uh, een figuratief beeld zit. Dus dat hij... Um, dat hij eigenlijk iets meer heeft bedekt. Dan dat hij iets. dat hij een abstract uh, schilderij heeft gemaakt. wat over. Uh, uh, uh, ja, emotionele expressie gaat. Mm -hmm. Maar dat, dat betekent ook dat jij dat niet schildert. Op diezelfde manier? dat je, dat je niet met Nee, die... ik heb bewust in de schilderij bewust echt absoluut geen druipers. Haha. Dat wist ik van tevoren. <laughs> dat is mooi, want, want dat is dus een heel ander uh, schilderij dan waar we het net over hadden: over met die vegen ja, nou, en dat schelp. Ja, dat is dan wel een abstract schilderij van ja. Levende Mist. Ja. Maar toen ik bijvoorbeeld de Levende Mist, toen ik daarmee bezig was, want dat heeft wel een paar maanden geduurd. Uh, ik had een gegeven moment een boek van Ito Yakutsu, dus een Japanse kunstenaar, uh, um, oud. Het ging over een. Um, ik had daar een plaatje van, dat was een soort van pruimenbloesem. Die in bloei staat. En eigenlijk was dat beeld bijna op eenzelfde soort manier opgebouwd. Met allemaal kleine stipjes. Heel naturalistisch. Maar wel al die kleine puntjes die bij Pollock ook zaten, die zaten bij hem er ook in. Dus het was eenzelfde soort web van draden met, gecombineerd met punten. En ja, dat gaf mij wel een soort van de oplossing van hoe ik dan die Lever de Mist uh, op mijn manier kon hernemen. Mm -hmm. Dit, dit, dit uh, deze tentoonstelling, dit, dit onderzoek in feite, wat je doet naar die, naar die, uh, die oorspronkelijke meeste werken? Ja, het gaat niet zozeer om meeste werken, nee? om, om, om gewoon nou, om. Ja. Het zijn, gaat... Ja, er zitten ook meeste werken in, maar, maar er zitten ook minder bekende. Ja, het gaat meer om naar de, de kunstgeschiedenis, zoals ik ernaar kijk. Dus daar kunnen ook minder bekende meesters in zitten. Ik bedoel, er zit ook een, een, een Chinees, in die Sao Tang. Nou, de meeste mensen kennen dat niet. Mm -hmm. weet je, dat is iets wat ik dan tegenkom ja. en waar ik me mee verbonden maar, voel. Maar, maar, maar leidt dit uiteindelijk tot een ander soort werk? Ik bedoel, neem je dit mee, deze bagage van uh, dit, dit, deze studie, in feite die je verricht hebt, naar die naar die werken de meeste werken al dan niet neem je dat mee naar ander werk of naar mijn volgende werk ja? nou ja het, het is bijna on, on, onvermijdelijk want de, de, de kennis ik kan de kennis die, die ik heb niet... opgedaan niet, kan ik niet weggummen nee, natuurlijk niet als, als wat Bernlef zegt je bent je herinneringen natuurlijk dus je ja. bent ook je neemt die feiten automatisch mee. Het zijn grote doeken. Wie verzamelt jouw werk? Want hangt ook een werk bijvoorbeeld bij uit een galerie in New York, zag ik. Ja, nou, dat zijn niet de mensen die het dan verzamelen... maar de mensen die het als verkopen. Dus de galerie in New York en de galerie in Amsterdam... dat zijn de galeries die het verkopen. En voor de rest zijn het natuurlijk bedrijfscollecties natuurlijk veel. Er zijn privémensen die het kopen. En er zijn musea die het kopen. Ja, Welke plaats neemt uh, dat kun je wel zeggen. Hij zit erbij. Kun je zeggen, Hans, nou toch wat, wat, wat, wat vind jij zijn kracht? Van Robert? Poeh. Ik vind vooral zijn eigenzinnigheid, geloof Laten ik, zijn kracht. Het ja. grappige is hij is ooit begonnen met een bepaald soort objecten. Hè. Achteruit kijk spiegeltjes, eierdoosjes. Ja. Toen ja. dacht iedereen. Oeh, nu hebben we iemand gevonden. Hij werd er enorm mee gehyped. 15 jaar geleden, volgens ja. mij. Toen dacht iedereen. Dit hij heeft het, en dat gaat hij vast nog heel lang doen. Mensen kochten die dingen ook allemaal. Het waren ook prachtig. En vervolgens is hij elke keer andere dingen gaan doen. Elke keer dat onderzoekende vind ik heel bijzonder en heel gedurfd ook. Want vooral de markt wil tegenwoordig herkenning. Hè. Als je eenmaal weet wat ze herkennen, dan heb je tenminste een zandvliet en dan kun je, dan hopen ze dat je daar eeuwen mee doorgaat, want dan... Ja, ja. Dat is herkenbaar en behoudt het geld waard. Ja. En nu blijft hij elke keer andere dingen doen. En dat is hier nog erger in deze serie. Of ernstiger, beter Aha. dus eigenlijk. Aha. Omdat hij ook nog eens een keer het werk van die andere mensen gebruikt. Waardoor het nog spannender is wat nou een is, echte zandvliet is. Het is, en het is hoe eigenlijk dat in, het in de kunst is het niet vaak gebeurd. Er zijn wel mensen, er zijn bijvoorbeeld uh, uh, Picasso heeft bijvoorbeeld wel schilderijen naar... Uh, Filaskers gemaakt. Je. Er zijn ja. altijd wel mensen die een studie van hun werk maken, maar ja. dus ik ken niet, misschien uh, Hans, ja, wel. Wel, maar ik. Nee, niet echt niet. mensen die zo heel lang voor een periode allerlei verschillende schilderijen achter elkaar hernemen. Dus dat, dat is. Dat wel. lef vind ik ook mooi. Dat je dus, want er hangt een soort deur omheen van: weet je het zelf niet meer, moet je zo nodig op anderen leunen. Ja. Maar zoals Robert het nu gedaan heeft, wat ik gezien heb, vind ik heel overtuigend. En ja. het zegt uiteindelijk heel veel over hemzelf. Want uiteindelijk blijft zijn het allemaal zandvlietjes. Het is toch een ja, soort het is teleurstelling. Een, een, een visie van... Dus het is in die zin heel krachtig. En dat ja. vind ik wel gedurfd en ook heel mooi. Dus het is anders, maar dat lijkt ook alweer op elkaar, zou ik kunnen niet zeggen. Ja, dat vond hij zil. Ik, ik heb het er even over gesproken. Hij hoopte natuurlijk dat hij eigenlijk alles kon, maar dat bleek tegen te vallen. Het werden allemaal zandvlietjes weer. Ja, nou, het, het, het gebeurde eigenlijk pas toen ik uh, bijna op het eind... Uh -huh. uh, ik ging de maquette maken om, om uh, van de zalen om een goed inzicht hebben hoe ik alles in moest richten. En dat was een soort al een beetje een teleurstelling. Dat ik dacht van, ik heb nu allerlei hele verschillende schilderijen gemaakt. Ze gaan ook heel moeilijk bij elkaar, hoor. Dat moet ik eerlijk wel bekennen. Maar toch bekroop me een beetje het gevoel van... Ja, het is toch een soort van... Het was een beetje teleursteld. Ik had echt wel het idee van, het zijn toch allemaal zandvlietjes. Dat vond ik wel, ja... Ik, daar heb ik me we hebben het overheen gezet, hoor. Maar, maar waar zit het om dat dan? Uiteindelijk, ja. als je dat moet samenvatten... Wat is dan uiteindelijk het, het verzamelpunt? Of de overeenkomst, doe je? Ja. De overeenkomst, ja... Uiteindelijk gaat het toch heel erg steeds over mijn taal. Ook al gaat het niet. Ik heb daar heel veel verschillende manieren en, en mogelijkheden. Maar de, de, het, het schilderen, weet je, om even heel plat te zeggen, hoe de verf op het doek komt, ja. dat is toch wel van cruciaal belang. En ook wel de, de, de... en heeft dat dan met techniek te maken of? Nou, dat is techniek één ding, en dat is ook met analyse te maken. Hoe ik naar dingen kijk en hoe ik dat dan uh, omzet. Ja. Je hebt je eigen blik. Mag ik hopen? Ja, nou ja, ja, absoluut. Kijk, anders had ik dit niet kunnen doen. Want nee. anders was ik steeds blijven steken bij de, bij de, de blik van iemand anders. Of iemand anders kijkt. Ja, ja. En, en de verleiding, want Hans had het over dat uh, uh, mensen wel graag willen dat jij eigenlijk hetzelfde werk steeds blijft maken. Is, is die verleiding heel groot? Omdat om gewoon... Voor mij niet. Nee. Nee, ik, ik moet zeggen, als ik iets te vaak en te lang doe, dan, uh, dan, dan krijg ik argwaan naar mezelf toe. Hm. Omdat als het te gemakzuchtig wordt, dan, dan moet ik ingrijpen gewoon. Ja. Goed. Nou, het is, het is uh, een fraaie tentoonstelling. Ga, gaat dat zien? I Owe You the Truth in Painting, uh, Robert Zandvliet. 1650-2012. Ook zo mooi. Want 1650 was dus het eerste werk dat je. Wat, wat, ja, uit de serie reparatie. wat ik genomen heb. Ja. Ja. In het uh, gem in Den Haag tot en met 9 september. Mag ik jullie voordat we naar het nieuws met Mark Visser gaan, nog even. Korte culturele tipvragen. Uh, Hans, in toch heb jij iets uh, nee, ik, ik loop alleen maar musea af. Maar toevallig heb ik de film uh, Martha, Marcy, May en Marlene gezien en dat vond ik een geweldige film. Het Gaat over een meisje dat in een secte heeft gezeten ja. en daaruit probeert te ontsnappen. En hij is heel mooi gemonteerd. Je hebt alsmaar drie, je, Ze is weg, maar wat er elke keer in gebeurt, dat ze heel snel terugsnijden naar die secte en die beelden van waar ze weg is en waar ze zat lopen heel mooi spannend in elkaar over. nog een keer dit hier toe. En Martha, Marcy, May en Marlene. Hij draait in AI in Amsterdam. Om... Ja, ja. Aan de andere kant van het, van het IJ. Uh, nog even zelf heb ik er nog een tip. Want vanavond besteedt Vrouw zoekt kunst uh, op uh, Nederland 2 om tien voor elf. Ook aandacht aan uh, de tentoonstelling van Robert Zandvliet in uh, Den Haag. Heb je zelf Robert, nog een tip? Nou, uh, we hadden het net over muziekdingen die ik op mijn atelier draai. De ja. laatste cd die ik uh, ja, niet meer uit mijn cd-speler gehaald heb. Sinds ik hem heb, is uh, Blautsong, Happy ah, Flowers. Ja, ja dat, dat is, is hartstikke, hartstikke mooi. Vrij is dus, nee, Goed. Dus, <laughs> nou, Goed. Ik kan me voorstellen dat je daar uh, als een tierenlier op schildert. <laughs> nou, ik heb niet zoveel geschilderd. <laughs> <laughs> nou, dat komt misschien <laughs> dan nog. Goed, uh, straks gaan we verder. Onder andere met uh, Joop Daalmeijer over uh, zijn adviezen aan, uh, aan de staatssecretaris Stijlstraat... wat betreft de kunst en cultuur in Nederland. Nu eerst het journaal, zoals gezegd, met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de hockeyvrouwen van Den Bos zijn voor de veertiende keer in 15 jaar landskampioen geworden. Het tweede duel met Laren in de best of three finale eindigde in 1-1, waarna Den Bos in de shootouts de overwinning pakte. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. We hebben even verkeersinformatie. Files na ongelukken op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Leende 2 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij het Harde 3 kilometer. In beide gevallen is de linker ook dicht. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avro. Hans Smit. In dit half uur kunt u nog een filmflits verwachten. Wat vindt de gemiddelde bezoeker van de bioscoop van de film Jackie... met onder andere Caries van Houten en haar zus. Tettero gaat nog een keer spelen. Hans en haar toch jager zo dadelijk met beeldende kunst. En aan tafel inmiddels Joop Daalmeijer, de voorzitter van de Raad voor Cultuur. Volgens de Volkskant de lekker ruige voorzitter van de Raad voor Cultuur. Heb je dat zelf gelezen, dat het er staat? Ja, daar ben ik het ook helemaal mee. Oké, we hebben het straks nog over. Oké. Okay.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week beeldende kunst met Hans en of Jager. En Robert Sandvliet heeft beloofd dat hij zich overal mee gaat bemoeien. Dus dat wordt nog heel interessant. En Joop Daanmeyer, dat geldt natuurlijk ook voor jou. Als je iets wilt opmerken over wat er gezegd wordt, ga vooral, vooral je gang. Hans toch jager veel kunstnieuws deze week. We hebben in eerste plaats de Charlotte Keulen-prijzen. De, de, de winnaars daarvan zijn bekend geworden. Uh, voor kunstenaars Guido van der Werf en Daan Roosengaarde. En architectenbureau Shift. Maar die shift, dat shiften we dan, schippen we dan even. Ja, ik wil er graag over praten, want met alle respect. Maar ik weet gewoon bijna niks daarvan. En ze schijnen ook ja. nog niet zo heel bekend te zijn. hoor. Dus ik voel me wel enigszins okay. verontschuldigd. Maar die andere Guido... Ja, van... kunnen ze worden door jou. Ja. ja, precies. Maar daar hebben ze andere kansen voor. Dus maak me geen zorgen. <laughs> Goed, Guido van der Werf, die ken je wel. Wat, wie, ja, Guido van we der Werven uh, ik heb, hij draait er tegenwoordig alweer zo lang mee... dat ik dacht, goh, krijgt hij de Charlotte Keunerprijs nog? Guido heeft uh, een soort echte klassieker gemaakt in de Nederlandse kunst. Nummer 8 is dat, een film van hem. Beter samenvat als De IJsbreker. Je ziet een enorme ijsbreker door het klieven En daarvoor loopt Guido zelf op een onbekende afstand. Ja. Die ijsbreker volgt hem als een soort goliat die David op zijn hielen zit. Ja. En Guido die loopt wat zompig door die sneeuw. En je denkt elke moment, die gaat worden ingehaald. Die, gaat, die gaat verzwolgen worden door het ijs. En tien minuten lang gebeurt dat niet. Het is een meesterwerk. Je blijft daar met open mond naar kijken. Maar dat werk is alweer zo klassiek bijna... dat je denkt, goh, krijgt hij nog een aanmoedigingsprijs? Maar het is hem van harte gegund, want hij maakt veel films... daar heeft hij een hoop geld voor nodig, dus hij kan het goed gebruiken. Ja, Dan uh, daar Rozengaarde, een hybride kunstenaar. Dat vind ik een mooie term. Ik heb een betekent toch altijd gewoon dat ze niet weten hoe ze het moeten omschrijven? Ja, uh, uh, ja. hybride betekent in dit ik geval volgens mij... dat hij uh, heel veel soorten dingen doet en dat hij uh, vooral met licht werkt. Hij maakt veel installaties, uh -huh. waar uh, als je ergens in loopt... dan begint het te trillen en te knipperen en te piepen. Uh, het is een heel ander soort kunst. Ik moet wel toegeven dat ik er een beetje aan moet wennen. En het voelt ook wel een beetje... Uh, Guido van der Werf is heel serieus, heel hardcore zou je kunnen zeggen. Ja. Terwijl Daan Rozengaarde is wat meer voor een groter publiek... waar mensen die een lekker, die die een lekker effect, effectje nieuw effect, schuwen. Uh, ja. Robert ja. Stans, je hebt ook ooit die, die show aanmoediging Ja, helemaal in het begin. Ja. ja, ja, klopt. Doet het wat met je? Met je. Nou, nou voor je, je portemonnee boost. was het goed. <laughs> nee. uh, maar ik ik, ik, ik was er niet zo mee bezig. Ik vind überhaupt uh, beeldende kunst en prijzen überhaupt een moeilijk ding. Oh ja. Ja. Wat je, je, je dingen vind, met, natuurlijk. Ja, je moet dingen met elkaar vergelijken. Dus altijd een beetje raar. Ja, op die manier. Ja, ja. en pila. Maar op, ja, ja. Maar op mensen aanmoedigen die prijzen prima. Altijd goed. Dan uh, de nieuwe directeur van het Groningen Museum komt uh, uit Duitsland, Andreas Blum. Ken jij hem, Hans? Nee, ik ken hem niet persoonlijk. Ik ben wel benieuwd of hij weet waar hij aan begint. Dat weet hij ongetwijfeld. Maar er staat nog een put van een paar miljoen onder dat museum. Kees waar, waar van Twist is daar weg. En, uh, ja, en daar zit een gat van een paar miljoen. Mm. Dat, moet, dat moet gevuld worden de komende paar jaar. Dus hij kan zijn lol nog op. Ja, misschien krijgen ze wel heel veel geld van, het, van de, van de, van de, de overheid. Ik, ja, ik denk dat ze op het gasbedrijf gokken. Die maken ja, ook dat... die put. En die het verplaatsen ja. ze het van die ene put naar die andere. Ja, ja, ja, ja, en, ja, ja. Maar het is interessant. Het grappige is, hij komt uit het Walgraaf Richards Museum. Hij heeft het Van Gogh Museum gedaan hij dus is heel erg op de 19e eeuw. Terwijl ja, die kleurdoos. Dat gaat helemaal niet? Die, nou, die kleurdoos in Groningen, daar verwacht je allemaal van die hele hippe dingen. Mm -hmm. Maar de grap is dat ze juist de afgelopen jaren. hebben ze heel erg ingezet op hè, het onbekende Rusland. En Russische sprookjes en zo. Ja. Dat is allemaal wel 19e eeuw. Een beetje op de grens van romantiek en kitsch. Dat zoeken ze heel erg op. Dus zo jij een denkt beetje... dat hij zal daar ook op doorgaan, op die lijn? Ja, ik hoop eigenlijk dat hij. Hij zegt allemaal dat hij hele andere dingen wil gaan doen. Maar als je nou met zijn specialisme denkt. inderdaad, 19e eeuw. en ook nog dat, je dat, dat gat wil dempen met, met geld. dan zul je toch bezoekers moeten binnenhalen. Ja. En dat was wel slim. Daar kwamen een hoop mensen op af. Ja, blockbusters, ik, daar gaat het om. Uh, ja, echte blockbusters zijn het niet. Maar het is wel een beetje, het is een beetje lekker. Het is eigenlijk, ik vind het heel vaak gewoon kitschor. Maar ach, uh, <lacht> daar komen toch een hoop mensen op af. En dat is blijkbaar. Goed, dan, heel goed. dan wil ik ook nog met je over René Daniels uh, spreken. Eigenlijk de, de, de, de enige tentoonstelling die je echt kan uh, bespreken hier. Uh, ja. uh, vertel nou, Daniels... Over Daniels kun je uren praten. Daniels is wat mij betreft een van de allergrootste schilders... die Nederland heeft opgeleverd sinds de Tweede Wereldoorlog. Het vervredende verhaal is dat hij in 1987 een hersenbloeding heeft gehad. Hij leeft nog, maar heeft, sindsdien kan hij nog maar heel moeilijk werken. Uh, hij is, zijn werk is eigenlijk altijd wel heel goed verzameld in Nederland. En daarom is bijna al zijn werk in Nederland is hier echt een hele grote. Uh -huh. Maar in het buitenland is hij nooit heel erg doorgedrongen. Alles is maar omdat ze zijn werk bijna nooit kunnen zien. Het is daar niet. En dat is een soort ja, ja, tragiek die om hem heen hangt. Nu is er dus een groot overzicht in het Van Abbe. Het is eerst in Madrid te zien geweest. Mm -hmm. En ja, het is gewoon fantastisch dat het weer te zien is. Uh, het is 14 jaar geleden geloof ik dat het voor het laatst... een groot overzicht geweest is, en ja. ook in het Van Abbe. Ja. En het is... Ik, ik moet eerlijk bekennen, dat vind ik pijnlijk om te zeggen... want ik, vind, ik ben echt een fan. Ik vind Daniels... Nou, Daniels is een van mijn goden in Nederland. Ja. Ja. Ik vind ja. hem echt geweldig. Maar ik had een beetje mijn aarzeling over de tentoonstelling zelf. Hij hangt nogal vol. Ik vind hem een beetje... Een beetje, een beetje weinig geïnspireerd opgehangen. Mm. Het, het, het lijkt wel of ze... Ze hadden ook een soort idee van... Daniels was in de tijd van de punk. En, hè, ze hebben ook allemaal verwijzingen naar muziek. En het lijkt wel of ze Heel denken... Ook, punk daardoor. is, is, is onesthetisch. Dan hangen we het een beetje vol. En Dan hoeven we er hadden niet het, te veel bij na te denken. Maar niet, ik heb ja. het nog niet gezien, hoor, maar nee. hadden ze niet gewoon nog veel voller moeten hangen dan? Ja, dan, dan precies. Nou, dan, of nog veel voller ben ik nu geneigd, of veel leger. Want ja. ik, ik heb nu het gevoel dat ik me niet kon Hoes. concentreren op die werken. Dat je, nou, ja. Hoe is het nou met die, met die nieuwe werken ten opzichte van die oude werken? Hoe is die ja, verhouding? Of hangt dat dan door elkaar? Of hangt dat nee, dan apart? Ze hebben een paar hoekjes gemaakt waarin hele nieuwe werken hangen. Dus die die na zijn hersenbloeding okay. gewoon de laatste paar jaar pas gemaakt heeft. Is dat heel ander werk? Ja, het is, ik vind het heel moeilijk om daarover te praten. Juist omdat ik hem zo enorm respecteer... Ja. Um, ik heb toch het gevoel dat het niet helemaal. Niet, het is gewoon niet even goed. Je ziet dat hij weer graag wil. Hij neemt oude thema's. Hij heeft allemaal dingen als vlinderstrikjes, kapstokken. en bepaalde beelden, bepaalde ja. woorden ook. Die kwamen heel vaak op allerlei manieren ja. terug in zijn ja. werk. Die komen nu weer terug. Maar het is vaak met gewoon met stift en zo gedaan. En je ziet. Ja, dat, dat, dat maakt die, niet uit hoor. Dat vind ik niet uit. Nee, maar, maar je ziet. verf het, of stift of Nee, nou, maar spruit, je dus, dat ziet dat het, het wel. Er is een soort. Het, het is moeizaam. Het, het is. Hij, hij, zijn nou, ik, is, ik, is hij is. Hij een virtuositeit en zijn vrijheid. Is hij een voorbeeld voor jou geweest, Robert? Ja, ja in het begin ja? zeker. Ja, ja, ja. Ik kijk er nu natuurlijk wel kritisch. Erna. En ik vind nog steeds dat hij een aantal echt meesterwerken gemaakt heeft. Echt heel, heel mooi. Maar het is ook een bepaald soort schilderkunst die op een bepaald moment heel belangrijk was. Gedateerd? Nou, ik heb elke keer niet gedateerd. Nee, dat nee, ik niet. Nee, nee, dat is het absoluut. Nee, dat zeg ik nee, het belangrijkste wat Daniels gedaan heeft is uh, de taal met het beeld verbonden. En daar zit ook eigenlijk een beetje de, de, de, de pijn nu. Kijk, hij heeft nu die hersenbloeding gehad. en hij kan bijna. hij, hij spreekt helemaal niet meer, geloof ik. Hè? Nou, een beetje, maar bijna. Ja. Dus dat taal. misschien zit het nog wel in zijn hoofd. En, maar in die nieuwe tekeningen komt ook alleen die oude... de, de, de, de woorden van vroeger worden herhaald. Ja, hè? precies. Nou, wat, dus... ik, wat ik aan hem al zo goed vond... was een soort ongrijpbaarheid. Je moet bedenken, schilderij staat stil. Dat is één ding. En je denkt te begrijpen wat het is. Maar bij Daniels bleven er maar dingen over elkaar buiten. Hij werkt heel veel met lagen. Betekenissen veranderen steeds. Hij gebruikt veel woorden die dubbelzinnige betekenissen hebben. Uh -huh. Dus je kon elke keer allemaal nieuwe combinaties... Nieuwe, je kon maar blijven kijken en interpreteren. En juist, en dat is ijzersterk in het normale werk... en hierbij voelt het meer als een herhaling van dingen die hij al gedaan heeft. Heeft. Dus het ja. is heel eenduidig. Het voelt heel erg van: dit was het, dit haalt hij terug. En daardoor is die spanning een beetje weg. Maar ik vind het ook pijnlijk, want ja, het is nog steeds wel Daniels. He, ja. Deze ja. man is ja. echt, Maar jij wat? zei: we hadden het in, in mijn atheet de laatst over: jij zei van: ja, die dingen zijn nu minder goed. goed. Maar daar da, da, da kun je over discussiëren. Want het heeft met interpretatie te maken van hoe je naar die dingen kijkt. Ja, maar jij, jij zit volgens mij in de fase... waarin je uh, vindt dat alle kwaliteitsoordelen sowieso uh, goed. Natuurlijk, ik vind ze gewoon minder goed. Omdat ik vind dat ze minder kracht hebben. Minder interpre, interpretatief rijk zijn. Ah. Dat, en dat komt omdat je het maar... dit wordt herkent. Ja. ja, dit wordt een mooi, mooi gesprek. Ik ga jullie vaak uitnodigen als duo. Dat We moeten er wel naartoe, toch? We ja, je absoluut onderbeeld... gaan kijken. Omdat die man gewoon verdient dat daar meuters voor de deur staan. Er hangen zoveel prachtige werken. Echt wat Robert zegt... Echt klassiekers uit de Nederlandse schilderkunst. Ja. Uh, mijn persoonlijke lieveling is Painting on the Bullfight. Wat echt een merk is waar die met mondriaan goochelt en met stieren vechten. En je kunt het zo gek niet bedenken. Prachtig. Maar dan moet je maar een beetje om die volheid en die soms wat Daar eriging heen. heen kijken. Daar precies. kijken we doorheen. Goed, Hans de dan Hartogjager. Dankjewel. Uh, de solo tentoonstelling van René Daniels in het Van Abbe is te zien tot en met uh, eind september. Dankjewel. Uh, dan gaan we uh, dan gaan, uh, naar, de, naar de muziek weer. Tittero. En uh, ze hebben er een zanger erbij. Why do we just get caught? But does it sound so bizarre? But Why do we don't get caught up in tangled? Why do we don't get caught up? That doesn't sound too bizarre. Why do we all get caught up? Let your soul be heard. Call-up heet het eigenlijk met Paul van Kessel. Die zong bij Tetro, een band die verder bestaat uit Volker Tetro op gitaar. Eh, Dave Breidenbach, Bas Marks, Schenk op drums, Tico Pierhagen op de toetsen. Kijk op www.tetromusic.com en volg ons op Twitter. at Tetro Music. Um, het is hier in de leestafel trouwens. Grappig, want uh, de catalogus van René Daniels ligt nog op tafel. En Job Daalmeijer die zat al uitgebreid in die van... Uh, onze andere gast te kijken, Robert Zandvliet. Een mooie katalogus, hè? Ja, hele mooie katalogus. Heel, heel voorzichtig de want hij is nog vers. Nog vers van de pers, ja. zijn de mis. Ja, mooi, mooi werk. Ja. Ga, ga je ook over beeldende kunst, Joop Dalmeyer? Ja, ga ook over beeldende kunst. Ja? In adviserende zin. Hè? In adviserende zin, <laughs> dat ga je bij alles zeggen wat je ja. Wil. Ja. Goed, laat ik het even samenvatten waar het over gaat. Maandag wachten de theater- en dansgezelschappen, musea, podia, Orkester met uh, samengeknepen billen op het belangrijk nieuws. Want de Raad voor Cultuur overhandigt dan haar advies... voor de culturele basisinfrastructuur 2013-2016... aan de demissionair staatssecretaris Halbe Zeilstraat. Het is het eerste advies onder voorzitterschap van Joop Daalmeijer. Ik vroeg me af, zijn er nou vana, van, vanochtend nog in Huizen Daalmeijer... allerlei uh, bossen bloemen bezorgd en uh, uh, mooie cadeautjes en dergelijke... Uh, van, van gezelschappen? Nee, die... nee. nee, we hebben gewoon op de markt zelf uh, bloemen gekocht. En <laughs> dat gaat heel goed en die staan mooi in de keuken. Ja. Nee, zo, zo werkt het. En niet te vergeten, de asperges is gekocht natuurlijk. Heerlijk zeg vanavond. Lekker. Ja. Even over die culturele basisinfrastructuur. Want dat is een hele mond vol. Leg ja. eens uit wat, wat is dat? Het, het woord zegt het al. Het hmm. is een over het hele land gedrapeerd eh, gordijn van kunstinstellingen. Het gaat om podiumkunst, het gaat om musea, om beeldende kunst. Het gaat om, eh, om opleidingen, postacademische opleidingen. Ja. En dat moet zo verdeeld zijn dat je in het hele land eigenlijk gebruik kunt maken en kunt gaan naar instellingen die vanuit die basisinfrastructuur door de overheid voor een deel worden gefinancierd. Ja, dat betekent dus dat je ook probeert om uh, dat, dat zo ver mogelijk over het land te verdelen. Dat ja. je niet zegt van uh, we kiezen alleen maar voor topkunst in grote steden en uh, we laten het uh, achterland nee, uh, nee, uh, le leegbloeden. Nee, natuurlijk niet. Ook daar wordt uh, belasting betaald en uh -huh. die basisinfrastructuur wordt uit de belastinggelden betaald en er wordt niet alleen in Amsterdam belasting betaald. Nee. Ik kies je wel voor uh, want al die, die was heel erg ervoor om... Bijvoorbeeld het uh, Nationale Ballet en de Opera, om die zo min mogelijk, uh, ja. te, te, daar zo min mogelijk op te korten. Ja. Dus echt voor elitaire kunst, als ik dat zo mag zeggen, te kiezen. En dan uh, alle andere gezelschappen en dergelijke, die moesten maar bij het Fonds Podiumkunsten en dergelijke aanvragen. Ja, aan nee, de, nee, maar zo, zo is het natuurlijk niet. Er, er zijn 119 instellingen die wat ja. hebben aangevraagd. En bij het Fonds Podiumkunsten uiteraard ook. Maar dat gaat meer om projectsubsidies. Mm -hmm. En uh, instellingen die geld aanvragen bij het departement van OCW, doen dat voor een periode van vier jaar. Ja. Zodat ze vier jaar verzekerd zijn van een basis komen. Daarnaast zullen we ook nog wat moeten verdienen. Ja. Maar je, natuurlijk zijn er instellingen zoals het Concertgebouworkest... Uh, de Nederlandse Opera, uh, het Nationale Ballet... dat zijn uitmuntende instellingen mm -hmm. en die worden een beetje beschermd. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat wij uh, met dichte ogen... naar de aanvragen hebben gekeken van die instellingen. Die hebben we zeer kritisch beoordeeld mm -hmm. uh, met, met, uh, met clubs van specialisten. Dat gaat via de zogenaamde peer review. Dat zijn dus ja, eigenlijk collega's die beoordelen hoe, jou, hoe jouw aanvraag is. Daar hebben we heel kritisch naar gekeken. En zelfs bij die topinstellingen hebben we soms opmerkingen gemaakt... over hun aanvraag. Ja, en waar, waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort opmerkingen zijn dat dan? Over nou, hun management bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, maar dan gaat het, wat doe je met je collectie? Want we hebben het, stedelijk, of het, het Rijksmuseum, een prachtige collectie... maar wat doen ze er nou mee? Hoe presenteren ze dat aan de Nederlandse samenleving... en ook aan al die toeristen die hier komen... Een, een, een orkest, hoe is hun management opgebouwd? Wordt er als je, als je in, in de tijd dat er, dat er wat minder geld beschikbaar is, kijk je dan alleen naar hoe kan ik nog meer sponsors binnenhalen? Of kijk je ook eens naar je managementstructuur? Mm -hmm. Kijk je ook eens naar de bovenkant. Zitten daar niet te veel directeuren die te dikke salarissen hebben? Ja. Hebben we niet te veel administratieve zo? Die ondersteuning? Die, die zitten erbij. Die zitten ja. erbij. En nee, ik, er zit bijvoorbeeld een, een, een dansgezelschap in, een ontzettend leuk dansgezelschap. Die moeten bezuinigen. En waar bezuinigen die op? Die bezuinigen op de dansers. Dan denk ik, ben je van de biggen besnuffeld? Hm. Je, daar moet je nooit op bezuinigen, want dat is je kapitaal. Die mensen die op dat podium staan, die mij blij maken en al die anderen... Die bovendien een heel ingewikkeld vak hebben, wat ze maar korte tijd kunnen uitvoeren. Aha. En dan moeten ze in feite hun positie bepalen, hun inkomen voor de rest van, van, van hun leven. Ja. Hoe kan je daar dan op bezuinigen? Dan ja. nou, zou ik zeggen: bezuinig op de boekhouding, zeg, ja. of, op, eh, of op je bureaus, of op de administratie. Doe het in een schoenendoos in plaats van in een dure PC. Nee, en die soort dingen kom je niet tegen. Als het gaat om cultureel ondernemen, zitten heel veel instellingen nog steeds in de modus: hoe kan ik extra geld binnenhalen? Dat is mooi, maar er zijn heel veel instellingen die proberen extra geld binnen te krijgen. Nee, ik kijk ook eens naar de kostenkant... en kijk naar je, de, de, de, de price-setting van je, van je kaartjes. Aha. En dat gebeurt nog niet in voldoende mate. Maar ik dacht, dat, uh, dat daar wordt toch al, al heel lang uh, op gehamerd... Dat, uh, dat we naar die, die, dat, dat, dat eigen verdienmodel toe moeten. Dus... Ja, maar dat is best... Ja, dat is men naïef? Of? Ja, sommigen zijn daar heel naïef. En het, kijk, als je ook kijkt naar de opleiding in die sector in ons land... kijk naar, naar cultureel ondernemen, heet dat dan een heel mooi woord... Ja hoeveel instellingen in Nederland geven daar nou cursussen en leergangen voor? Dat is heel weinig. Je moet eigenlijk over de grens naar de Universiteit van Antwerpen... waar ze een fantastische leerschool hebben op dat gebied. Waar je heen kan gaan, daar spreken ze gelukkig Nederlands. Mm -hmm. Dat is het mooie, kan je dat daar gaan volgen. En cultureel onderneming in Vlaanderen en Nederland is niet anders. Maar er is, denk ik, dringend behoefte voor die sector... aan een hele goede cursus, waarin de managers... En ook de raad van toezicht uh, wordt geleerd hoe ze dat kunnen doen cultureel. Neem je dat dan ook mee in het advies ja, ja, aan zeker, de demissionaire staatssecretaris? Zeker. Ja. Ja? Ja. Want, want wat moet hij daar dan mee doen? Uh, ja, hij hoeft daar niks mee te doen, maar wij schrijven het op... zodat het veld het leest en, ja. en misschien hele... Uh, maar heeft het consequenties als men dat niet doet? Vervolgens? Ja, natuurlijk heeft het consequenties. Want dan krijgen ze geen geld meer? Dan krijgen ze minder geld, ja. Of, of ja, je krijgt misschien hetzelfde geld... maar omdat dat minder is dan in het verleden... Hmm. Ja, uh, wordt het lastiger om, om te ondernemen. Ja. Dus dan moet je wel gaan zoeken. Ja. Naar, hoe, kan, hoe kan ik goedkoper werken? Ja. Met, met wel vooropstaat dat de kwaliteit goed blijft. Hmm. Maakt het nog uit dat deze staatssecretaris nu demissionair is voor het advies? Nee, want dit is natuurlijk allemaal al door de Eerste en de Tweede Kamer gekomen. Dus dat is gedaan. Dat is, dit is niet controversieel, zoals mm. dat dan in politieke termen heeft. Nee, dit wordt gewoon gedaan. En, nou ja, wij geven het, en hij moet vervolgens beoordelen of hij het overneemt. Dat, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ja. Wij zijn slechts een adviesorgaan. Torbeckiaans Jaans opgesteld natuurlijk. De overheid gaat niet over de inhoud. Het niet over de inhoud gaan. Nee, nee dat, dat, dat doen Instellingen zoals de Raad voor Cultuur. En, en hij moet het overnemen, of niet. En dat zal hij goed gemotiveerd moeten doen. Hm. En ik ken hem als iemand die dat ook goed gemotiveerd ja. zal doen. Ja wat vind je overigens van het systeem, dat, dat peer-systeem, uh, uh, wat waar, waar je het net over had, dus ja. dat allerlei deskundigen die zelf in, die, in dat veld werkzaam zijn, dat die in feite over hun collega's moeten oordelen. Vind je dat ja. een goed systeem? Nou, het is, het is in zover een goed systeem dat die mensen weten wat kwaliteit is. En die, dat die weten hoe dat, die hele sector in elkaar zit. Maar het is niet het enige. Dit jaar voor het eerst hebben we daarnaast ook gekeken... naar bijvoorbeeld dat ondernemen. Dat hebben we door een extern bureau laten doen... Mm -hmm. die niks met kunst en cultuur te maken hebben. Of de cijfers kloppen. Of de prognoses van de stijging in het, in het aantal noem eens wat bezoekers... of dat irreëel is of niet. Mm -hmm. of, de, of de inkomstenstromen goed zijn weergegeven. En daarnaast hebben we gekeken naar bijvoorbeeld de educatie. Ook door een extern bureau gebeurt ja. dat goed. Want dat hoort er heel nadrukkelijk bij... En we hebben gekeken, ook met externe, naar talentontwikkeling. Nou zouden we natuurlijk allerlei uh, verschillende deelgebieden uh, af kunnen lopen. maar Doe eens. Ik vermoed, ja, ik kan het doen, maar ik vermoed dat je bij, bij als ik zeg van het Rijksmuseum... gaat dat dezelfde kant op als het stedelijk? Dat ze meer geld willen omdat ze binnenkort weer opengaan in de komende periode... en dat geld dan niet krijgen? Nee, nee, nee, maar zo zit het niet in elkaar. Nee, zo werkt het niet. Nee? Het, het Rijksmuseum heeft een aanvraag ingediend. Hmm. En uh, let vanaf uh, 11 uur maandagochtend goed op... En dat dansgezelschap wat investeert zou moeten investeren in Let de dans. Let maandag nog beter op. Ja, want anders krijgt Scapino geen geld meer. Welk gezelschap? <laughs> het is te proberen. En op het gebied van beeldende kunst. Uh, want je, je bent uh, de afgelopen tijd, sinds jij uh, in het najaar aan, aan het werk bent gegaan... heb je het hele veld ongeveer... Nou, een gedeelte. Ja, nou, je bent veel weg geweest. Uh, Ik ben bij Robert nog nooit geweest. Nee, waarom eigenlijk niet? Ja. Ik heb het niet nodig, hè? Nee, maar. Zo'n mooie brochure. Mooi boek. Nee, nee, nee. nee je hebt je, je, je, je, je, veel, je, veel ontdekt. We kent het, het, het verhaal bijvoorbeeld de Appel. Jij dacht, ja. de Appel alleen maar, dat is alleen maar de toneelgezelschap uit Den Haag. Maar het blijkt ook een beeldende kunstcentrum in Amsterdam te zijn wat de Appel heet. Ja, met, met nog, de, daarnaast ja. nog een ontzettende leuke Vlaamse directeur ook. Dus. Ander meester. Heb je meer ontdekkingen gedaan? En, en uh, is je oog, wat dat betreft, geopend voor bepaalde sectoren dat je dacht van: hé. Hey. Ja, ik was, ik was wel een, een, een uh, bezoeker van musea, maar vooral. In het buitenland mm. niet zoveel in, in Nederland. Ik bedoel, kunst kan ik thuis ook zien door aan de muren bij ons thuis te kijken. Ja. Dat vind ik dan ook mooi. Ja. Maar um, nee, ik, wat ik bijvoorbeeld wel heb opgestoken: dat die presentatie inzetten nou is heel leuk, maar dat is natuurlijk een heel klein segment. Maar het is een heel klein segment wat erg belangrijk is voor beginnend kunstenaars: dat ze daar met hun collectie. Eén mm -hmm. en, en uniek kunnen, kunnen exposeren. En dat daar mensen op bezoek komen die misschien denken: ja, dat is interessant ook voor de commerciële markt. En ja. dan naar, atelier, naar, naar galeries gaan om dat daar verder te. Ja. Dus heel erg, maar waar ik erg van geschrokken ben, is van de druk die er zit op de post-academische opleiding. Op de Rijksacademie, mm -hmm. op de ateliers ja. op van EIK in Maastricht. Ja. En dat zijn in feite nog maar 50 plekken. In het kader van talentontwikkeling is dat heel krap. Nou, Daar moeten we voor... meer aan doen. Nou is dat voorlopig zijn dat 50 plekken of het is geld voor 50 plekken. Want de een vraagt wat minder dan de ja. ander. Maar over vier jaar is dat afgelopen. Is ja. het nul. Ja nog even laatste vragen Joop. Want we hebben niet zoveel tijd meer. De vorige voorzitter Els Waap die uh, stapte op omdat ze vond dat de staatssecretaris niet genoeg naar haar luisterde. Kunnen we dat binnenkort ook van Joop Daalmeijer verwachten? Nee, want ik ben een andere persoon dan Els Swaap. Nee. En Els is een, een, een zeer geslepen uh, jurist, advocaat, maar is een beetje naar binnen. Ik ben meer van naar buiten gaan. Dus ik probeer met dat advies wat er ligt, ook in de Tweede Kamer gehoor daarvoor te vinden, ook in de Eerste Kamer... ik praat met, met, met mijn collega... Uh, praat ik heel veel... op het, op het uh, departement... Jeroen ja. Bartelsen, de, ja. de algemeen secretaris... Van de met, ja. met de, de, de, de... deskundigen op het departement... om te kijken of dat daar ook binnen te brengen is. Zodat je niet verrast wordt met... het is een mooi stuk, maar we donderen het in de prullenbak. Oké, okay, goed. Nou, maandag verwachtend af. Dan wordt het advies van de Raad voor Cultuur bekend. Joop Daalmeijer, dankjewel. Filmflits. De recensies zijn verschenen. Maar wat vindt u er eigenlijk van? Opium pijlt de meningen over... Jackie, dat is een roadmovie over twee zusjes gespeeld door Carice en Jelka van Houten... die naar Amerika afreizen nadat ze door hebben gekregen dat hun moeder hun hulp daar hard nodig heeft. Eén probleem, ze hebben die moeder, gespeeld door Oscar-winnares Holly Hunter, nog nooit gezien. Ik vond het een heel erg mooie film. Ik vond het een uh, schitterende film. Ik vond het ook een schitterende film. Wel een film waar ik nog even over ga nadenken vanavond als ik in bed lig. Twee meisjes die uh, een baarmoeder, uh, die ooit uit een baarmoeder zijn gekomen. En de een ja, wil wel haar moeder leren kennen en de ander niet. Ja, ik, ik vond dat ze heel goed samen speelden. En dat, het echt wel, ja, dat er echt wel een band tussen hun twee was. Maar ja, goed, misschien zijn het wel gewoon hele goede actrices. Dat kan ook, hè? Ja, het is net iets extra's dat ze geven... Die hele kleine dingen, de manier waarop ze naar elkaar kijken... dat ik denk van, dat gaat net iets verder dan acteren. Ja, het is toch anders als je acteert dat je zusjes bent... dan als je ook echt zusjes bent, denk ik. Het geeft toch wel iets van een andere ja, dimensie of ja, een ander gevoel. Het was wel een aangrijpende film. Ik vond hem echt uh, met een verrassend einde. Het is niet een film waar je alleen maar voor je ontspanning gaat zitten lachen. want ja, Je kan er wel in lachen, maar het is ook een film ja, vind ik, waar je wel over nadenkt. Zeker vier sterren. Ja, ik denk toch wel een dikke vier. Nou, ik vind het wel tegen uh, de V aan. Uh, drie, drie, drie, vier sterren, denk ik. Ja. Vier, vier sterren dus. Het publiek in Den Bosch was dus, uh, nou, kun je zeggen, unaniem, unaniem tevreden over uh, Jackie, die roadmovie. Uh, als u de film nog wilt zien, het kan. Uh, hij draait al een aantal weken in die bioscopen. Uh, ja, dan is de kans dat hij op de duur wel weer gaat verdwijnen, natuurlijk wel groot. Dus haast u naar die bioscoop. De tweede uur van Opium zit erop. En na het nieuws gaan we nog een half uur verder. Dan onder andere Erik De Vroet aan de telefoon over zijn voorstelling. Ik wil mijn geld terug. Waarom hij die titel koos, dat hoort u ook naar vieren. Dus In de 80 seconden, een theatermaakster Daniela Schel. En verder uh, hebben we uh, nog de bus met Frank Groot, of die vanavond uh, met de kinderrock-opera Kees de Jong in Maastricht speelt. En de virtuele verdienen met Jos T. Tot zo, nationaal van 4 uur. Opium. Avro. Oké. Okay.